Het schip ligt gemeerd en de zeeman is vrij Hij gaat met plezier aan de wal De kroegen zijn open, de meisjes zijn blij Omdat hij nu snel komen zal Drink leeg nou de fles, schenk de glazen weer vol De barpianist speelt een lied Van zee en van zon, van een land ver van hier van heimwee en zeemansverdriet. Heimwee naar een land aan de Noordzee. Heimwee naar dat huis aan de kust. Heimwee. Naar een vrouw en twee kinderen ver van hier, hij weet naar een ogenblik rust. De reis zit erop en de zeeman is vrij, hij springt op de trein, snel naar huis, zijn plooienzak zit vol met dingen van ver. Hij kust vrouw en kind eindelijk thuis. En twee weken later, het huis wordt wat klein. Zijn vrouw kijkt hem aan, snapt het niet. Dan draait hij een plaat en luistert wat stil. Naar heimwee en zeemans verdriet. Heimwee, naar een land in de Zuidzee. Naar een zonnige kust. Heimwee, naar een donker verlangen ver van hier. Heimwee, naar een ogenblik rust.